...vriend met het NOS-journaal. Minister Kamp heeft met werkgevers en vakbonden... ...een akkoord bereikt over het verhogen van de pensioenleeftijd... naar 67 jaar. Hij maakt er vanavond onder meer bekend... ...dat mensen met lage inkomens... ...extra spaarmogelijkheden krijgen. Op die manier kunnen ze toch met 65 jaar stoppen met werken. FNV-bondgenoten en de Abfacabo... ...blijven tegen het pensioenakkoord. Ze zeggen dat er geen sprake kan zijn van een akkoord... ...als de twee grootste bonden binnen de vakcentrale FNV tegen zijn.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 Het Maastad ziekenhuis heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de uitbraak van de resistente Klebsiella bacterie. De vierkoppige commissie kijkt ook naar hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het Rotterdamse ziekenhuis waren verdeeld. Begin deze maand kwam het onderzoek naar voren dat er zeer waarschijnlijk drie mensen zijn overleden door de Klebsiella bacterie. De kraker in de Champions League tussen Barcelona en AC Milan is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De Italianen scoorden al in de eerste minuut en daarna maakten de Catalanen twee doelpunten. Vlak voor tijd scoorde AC Milan de gelijkmaker. Het weer vannacht opklaring en droog. Morgen minder buien dan vandaag. 15 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zon. Zandvoort en z zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Blah,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 ik ben mezelf niet of nooit geweest, ik ben al die jaren geweest, ik ben mezelf niet of nooit geweest. www.zfmzandvoort.nl Give him right. No, no, no. no, no, no.